Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Schoof en zijn ploeg praten op dit moment over de rellen van vorige week in Amsterdam... rond de voetbalwedstrijd ajax maccabi Tel Aviv. Israëlische fans werden aangevallen in het centrum. Er gaan ook filmpjes rond waarop te zien zou zijn dat zij zichzelf ook misdroegen. Rond deze tijd is de ministerraad, daar zal het er uitgebreid over gaan... zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ja, dat denk ik wel uh, inderdaad. Uh, want de ministerraad zal uitgebreid terugblikken... op wat er afgelopen donderdagnacht gebeurd is in Amsterdam. Zullen ook van gedachten wisselen over ja, wat daar nu mee moet gebeuren. En daarmee staat uh, het onderwerp antisemitisme echt hoog op de agenda. Uh, deze week nog wil het kabinet komen met een nationale strategie. Waarschijnlijk is die vrijdag af. En horen we dan wat de plannen zijn om antisemitisme aan te brengen. Te pakken. Het aantal advocaten die mensen helpen bij bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen en verzekeringen... is de afgelopen jaren meer dan gehalveerd. Dat hebben onderzoeksjournalisten van verschillende media ontdekt. Sociaal advocaten, zo heten ze, stappen vaak over naar commerciële kantoren... omdat ze daar meer geld kunnen verdienen. Speelgoedfabrikant Mattel heeft sorry gezegd voor een nogal opmerkelijke fout. Ze hadden een serie poppen gemaakt rond de film Wicked, die binnenkort te zien is in de bios... Op de verpakking had de website van de film moeten staan, maar dat is niet goed gegaan. In plaats van wickedmovie.com stond er wicked.com en dat is een porno-site. De poppen zijn inmiddels niet meer te koop. Op veilingsites worden ze aangeboden voor honderden dollars. En over een paar minuten wordt het carnavalsseizoen geopend. In Roermond is de traditionele aftrap van het Limburgse carnaval... oftewel vastelavend. En als we deze trailer mogen geloven, is de stad er helemaal klaar voor. 11 november om 11 over 11 stil het even vol... en kleurt het rood, geel groen van de vastelavendvirus. Het nieuwe Lovend-seizoen wordt officieel geopend. 16 duizend gekken zingen weer mij met de allerleukste vaste loversliedjes van onze provincie. Dat dus allemaal zo meteen om 11 over 11 op de 11e van de 11e. De echte carnavalsdagen zijn volgend jaar van 2 tot en met 4 maart. En het weer nog een wisselend dagje met wolken en buien. Maar tussendoor zijn er ook opklaringen met zon. Het wordt een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort, de tweede uur hier bij ZFM. Uh, en uh, we gaan door tot twaalf uur. Naast me zit uh, Hans uh, Botman en ja, Hans uh, ja. hebben we net... Uh, uh, uitvoerig goed nou, over uh, de politiek. ik uh, helemaal, helemaal van bijkomen. Ja, zo. ik zag het bij je, Ik zag het. Ja, het was waar lang is zitten. <laughs> <Het> <laughs> Want was maar volgens mij kan het allemaal gewoon een de helft van de tijd. Maar ja, ja, is dat zo? Nou, uh, ja, soms denk ik dat wel. Nou, uh, over politiek gesproken. Uh, uh, afgelopen, uh, wanneer was het? Donderdag? Is de kindercommissie geïnstalleerd? Ja, daar ben je bij geweest, hoor Daar heb ik een soort van dingetje van gemaakt. Een reportage. Een reportage. En die reportage gaan we nu even beluisteren. Wat leuk, ja. heb ik hé. Dit is ZFM, live vanuit Zandvoort.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 Want jullie worden straks geïnstalleerd als de kindercommissie van Zandvoort. En dat is de eerste kindercommissie die we in Zandvoort gaan hebben. Dus jullie zijn de gelukkig als eerste. Van wie komt dit uh, initiatief? Nou, het is een, een, een, een samenwerking. Sowieso de basis staat in het coalitieprogramma. Het is dus de gemeenteraad die gezegd heeft: wij willen jongeren meer betrekken.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 Dat doen we met de persoonlijke uh, uh, mening die we hebben, ja. maar niet voor eigen gewin. Nee, dus succes. we doen het voor heel Zandvoort. antwoord. Ja. Nou. nou, succes. Dankjewel. Zijn jullie klaar voor het formele deel? Ja, Ja, dan gaan we terug de raadzaal in. En dan komt het deel van de meneen weer. Vind je het spannend? Nee. Nee? Een beetje, beetje een beetje, beetje. Weet je wat je gaat zeggen zo?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 Ja, ik hoop het ook. Veel succes. Dankjewel. Ik ga hem wat voorlezen. En dan zeg jij: dat verklaar en beloof ik. Ja? u dat onthoudt? Mooi. Ik verklaar dat ik om tot lid van de kindercommissie benoemd te worden.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 Ja, dat is meestal één of sommige gemeenten hebben dan twee kinderburgemeesters. En die zijn dan vaak wat meer alleen maar met de ceremoniële dingen betrokken. Hier vind ik echt leuk dat ze zich ook met de inhoud van het beleid bezig moeten houden. Dus ik heb net ook gezegd: maak het ons niet te makkelijk. Ik hoor het niet. Helemaal goed, dankjewel. Geen gedaan. ZFM, dit is ZFM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 As far as heard, the fight's still on The line's not cut and the whale's not gone The Willowman makes his regular call To encourage the captain crew and go oh. Soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tummy is done We'll take a leave and go Soon may the Willowman come To bring us sugar and tea and rum One day when the tummy is done We'll take a leave and go nou, dat is een Iers uh, uh, ja. vrolijk mopje. Uh, ja, maar ja leuk was die, hè? Ja, ja. en hoe eten we ja. dat ook weer? Uh, het is van Nathan Evans en het heet Wellerman. Dat zeg ik. Dus, Hetzelfde uh, uh, als ja, Zeker hoor. in Evans. Ja, zeker in The Year. 25. 20. heel goed. Ja, ja klassiek is heel goed. 1968, 69. Nee, 2025. Nee, ja, dat is een niet. Maar oh. die plaat. <laughs> Hé, hey, uh, aangeschoven is uh, mevrouw Inge uh, uh, uh, Rieta. Ja. Uh, u bent, uh, zeg maar, uh, de voorzitter van.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 En eigenlijk met, uh, met potten en planten voor het hele jaar door. Mm, dat, okay. dat er ook oh. leuk uitziet. Nou, ja. dat uh, ja. ga ik eens opzoeken dan. Ja. Ja. Ja. En dat ja. kan even op een website die jullie ook hebben, neem ik Nee, We uit. hebben een website. En hoe, ja. hoe kom je daarop? op? Groeienbloeien.nl? Ja. Nou, kijk eens aan. Ja. In één keer. Nee, in één keer. Nee, maar wacht even. Die, die van ons, die heet Anders. Oh. Die is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 dan uh, zit dat er toch wel in. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Hè? Nee, bedoel, nee, nee, de gemiddelde nee. tuin is natuurlijk niet zo heel groot meer. Nee, het is winters dat is natuurlijk niet zo heel veel. Uh, ik vind nee, de winter bedoel, heerlijk, want dan hoef ik eigenlijk wat weinig te doen. Ja, te doen ja. Ja, ja, ja. Ja. En dan begint ja. het voorjaar weer. En dan is het voorjaar. Dat gaat zo snel. Ja. Ja, nou, weet, en dan komt het uh, onkruid weer op. Ja, ja nee, hoog. Oh, oh. als, als je, als je vaste uh, beplanting hebt, ik heb bijna geen onkruid. Nee? Oh, nee hoor.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 Maar ik denk nou, noem, noem er eens twee. Nee, uh, ja, wat? De sneeuwklokjes. Ja, nee. dat, dat ja. zijn alle. Ja, ik doe nee, het hoor. overal, hè? He, ja. Nee hoor. Maar oh. uh, als ik kijk naar de asters die, die allemaal aan het bloeien. en de, de hemerecallussen, de daglelies. die uh -huh. hier goed. de euforbia. Maar ja, dat zal niet iedereen. Nee, voeten. dat begrijp ik wel. Nee, ja, ja, ja, ja. Maar ik denk wel, wat dat betreft, moet ik de gemeente nu wel een compliment geven. Want een paar jaar geleden ben ik nog wel in de. Ben omdat ik me dood ergende aan het slechte onderhoud hiervan. zoals dus alles eruit zag. Ja, daar hebben ze wel wat geld voor vrijgemaakt. En daar ja. is, dat kan ik nu merken. Want ik zie nu veel meer mensen die dus uh, van sparnenlanden allemaal ja, bezig ja, zijn. Ja. En er zijn bomen geplant. En daar heb ik me ook druk over gemaakt. Je kunt wel planten, maar je moet alles wel onderhouden. Ja, ja, dat is wel handig. Nou, ja. En dat wordt, dat wordt nu ook water gegeven. Beter gedaan. En ik ja. zie ze goed schoffelen allemaal. Dus, nou, uh, bij de hele opknapbeurs ja. van Stomvoort Nieuw-Noord... Ja. komen er ook heel veel oh. extra bomen bij. Ja, hè? ja. ja, ja. ja, ja, ja. maar als ze maar water krijgen. Hè, die ja, ja, ja, haren, Want anders is het gewoon weggegooid. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar als, man, als, als je wil zien wat het hier doet...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 Groei. Ja. Groei. Maar als Punt je gewoon l. klikt op www.groei.nl, dan kun je, ook je naar de afdeling gaan. Ook naar de Oké. Dat is makkelijk, ja. hè? www.groen.nl ja. ja. Nou, helemaal goed, uh, mevrouw ja. Retra. Bedankt voor uw komst ja. en uh, nog een fijn weekend. En dank jullie wel dat ik hier mijn verhaal heb Ja, hopelijk leuk. Ja. Veel succes. En jullie ook veel succes. Ja, dank u, u wel, dank u wel Dank u wel. We gaan weer uh, muziek draaien voor, die uitgezocht is door uh, Maya Kopp. Maya, wat gaan we draaien? Art Garfunkel. Oh, oh, altijd goed. goed. Altijd, altijd goed. goed. Ja ja. zie Watership Down... Ja, waterschapsheuvel. Ja. We spreken gewoon Nederlands. Ger. Oh, sorry. Waterschapheuvel. Ja, en het was uh, Bride Eyes van uh, Art Garfunkel. Art ah, Garfunkel, ja. Prachtige zongen, Prachtig gezongen. Prachtig, jongen ja. We gaan naar de Klimaatweek toe. Die ja, is volgende elf, week, hè? Elf ja, 11 tot en met 17 november. Ja. De Klimaatweek Duurzaam Zandvoort. En aan de telefoon hebben we Diana Kruft. Diana, Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen uh, vanaf, 17, uh, vanaf 11 tot en met 17 november Organiseren uh, uh, Juttersgeluk en de gemeente Zandvoort Inspirerende duurzame <coughs> activiteiten om inwoners bewust te maken Van het belang van milieubescherming Vertel oh, Mooie volzin Mooi hè Ja, mooi ja. Ik ben nog één keer herhalen <laughs> ja, Nee, natuurlijk. nee, nee Ja, dan vertel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 In de winkel in de, in de Kerkstraat. Zij mm -hmm. uh, spelen allemaal gewoon een rol in dat proces. Ja. En ja, maar goed, het, is, het, is, ja, het blijft een stichting. En het blijft uh, een hoop werk om dat allemaal te organiseren. En daarom is het uh, goed om dan ja, die dingen te doen die je, helemaal, uh, die je normaal gesproken niet doet. Maar terug, ja. Bij je, bij je eigen werkzaamheden blijven. Mm -hmm. Op uh, maandag, dus dat is eigenlijk maandag, 11 november. Dus daar staat de, de showroom van de duurzaamheid, Duurzaam Bouwloket. Die staat op het Raadhuisplein uh, tegenover uh, Bakker bertram Klopt dat? Tussen 1 ja, ja, en 6. Uh, ik heb het ook gelezen, uh, maar dat is niet iets wat wij doen, dus ik heb het al mee de... bekend. Oh, okay. Maar dat is, dat is wat, uh, wat de gemeente zelf heeft. Oh, Oké, okay, die... maar dat hoort ja, wel ja, bij de Klimaatweek. Ja, dat ja. ja. hoort ja, er, ja, er wel precies. bij. Op en, dinsdag, dat doen we op dinsdag. Hans? Sorry, ik heb uh, niet op, op, op dinsdag gaan we de duurzaamheidsprijs uitreiken. Maar dat is ook ja. van de gemeente, neem ik aan, hè?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 En er zijn twintig plaatsen beschikbaar, klopt dat? Ja, is correct. En er moet ook snel bij zijn. Ja. En hoeveel halen jullie dan uh, uit, het, uh, zeg maar, uh, uit het strand? Hoe, hoeveel, hoeveel vuil wordt er opgehaald? Ja, dat is, dat is elke keer weer, uh, weer verschillend, maar het is elke keer ook weer, uh, je schrikt er toch elke keer weer van. Ja, is Want het, het zo? Het lijkt oogschijnlijk schoon, uh -huh. uh, gelukkig maar.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 Ja. Heb je ook niet heel veel peuken? Uh, uh, ja. Filters? om te veel peuken, ja. Lieve mensen die luisteren. Maakt maak ons niet uit als je rookt, Maar alsjeblieft, we, niet, niet op het strand. En we hebben daarvoor tegenwoordig uh, peukenkokertjes, die hm. we uiten. Dat zijn mobiele asbakjes. kun je gratis okay. bij ons opnemen in de Kerkstraat. Maar ook uh, bij onze Jut Unit die gele container, bij de haven van Zandvoort, staat ook zo'n uh, peukenrek, zoals wij het noemen. En dan kun je gratis je asbakje...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 Een, een, een briefje ja. of uh, in munten? <laughs> <laughs> ja, dat begrijp ik. Nee, maar goed, uh, <tie> het duurste is natuurlijk wel anders geworden, want uh, vroeger had je natuurlijk af en toe wel containers die aanspoelden of uh, ja. grote partijen hout en zo. Dat is gelukkig allemaal uh, minder geworden.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 Goed, uh, uh, uh, ja, dit was... Uh, was dat nou Dit was Bette Midler, ja, de Beast of, ja, of ja, Burnen, nummer van een oud-nummer van de Stones. Ja, ja, Ik pop. vind de Stones toch beter. Uh, ja, dat mag je niet zeggen, Marja. Dat mag je niet zeggen, Marja. <laughs> Goed, uh, het, is, uh, het is kwart voor twaalf, uh, lieve luisteraars. En uh, ja, we zitten al bijna al tegen het einde van het programma. We hebben de eerste...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 Bedankt, Marja. En, uh, ja, bedankt, Marja. Goede muziek, muziek en de muziek ook. De techniek. Ja, jammer dat je de Stones niet had, maar. Uh, ja. Mr. Burke. <laughs> nee, je had goede muziek. Je had goeie een muziek. heel mapje Stones, hoor. Ja, ja heel goed, heel goed. Uh, ook namens Gerloogman. Uh, Juist. Een hele fijne, fijn weekend verder. En uh, ja, we gaan. er af met. Uh, met uh,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 bij de verschillende hotels ook flyers ja. neergelegd. En mensen weten we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 zijn we steeds bezig om het, uh, om het, uh, ja, beter, het beter te maken. Maar ja. wel binnen ons uh, idee natuurlijk. Want ja. het idee is vooral dat het geen wellness uh, is. Ja. Hè. Het is geen dag in de, in de spa. Met de veun en alle luxe. Dit is wel gewoon echt in de natuur. Uh, ja. Wat rauwer. Ja, ja. wat ja. rauwer. Ja. Wat ja. rauwer. Ja.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 Dus dan kan je aan wat je maakt. Ja. Sowieso twee rondes. Uh, ja, dat, uh, dat, gaat, uh, dat gaat lukken. Ja, er komen mensen aan. Dat oh, oh, is altijd, dat leuk, leuk, mensen het is altijd aan. leuk voor ons. Ja, dat is toch geweldig? Het is fantastisch ja, ja, om ja, ja, mensen te ontmoeten ook. Ja. Ja. Kijk, en het lijkt erop alsof. Ja, oh die is snel binnen. Nou, ja, goed. die is vaker geweest. Ja. Die is vaker ja. geweest. Ja.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 Handig. Komt ja. hij er nog, ja, Weer een vernieuwing. Ja, precies. We blijven het hoor. Hij. En mensen kunnen ook op de dag zelf boeken. Dus tot een kwartier uh, oh. van tevoren. Ja. En dat wordt uh, heel, uh, heel veel gedaan. Ja, en dan krijg je meteen ja. de e-mail. Maar wie maakt het dan tussendoor schoon? Ja, dat doen wij. Maar ook en de mensen... Uh, hem. Ja, nu nog wel. Ja, ja. ja. Oh, oké. Okay. Uh, maar uh, ja, ook, uh, ook mensen zelf. Dus wel een beetje de bedoeling ja, dat ja, je het zeker. ook uh, een beetje aanveegt en een beetje netjes houdt. Maar ja, zo gaat het in Oslo ja. ook. Zeker. Ja. Ja. zeker. Ja. Tenminste, ja. Uh, dat... Uh, heb ik dan gezien hoe dat ging. Ik denk, nou, dat is uh, inderdaad wel heel handig. Helemaal zelfsporting, Helemaal goed. Ja. Nou, ik uh, zie twee trotse vrouwen ah. hier voor me staan. En uh, ik denk dat ik even heel snel ga boeken. Ja. Want ik heb er helemaal zin in. Om, uh, ja. Dus uh, echt supergoed concept. En natuurlijk healthy.